10 uur, Lodlewin met het NOS Journaal. Dorpen in de omgeving van De Peel, waar deze week een grote natuurbrand woede, hebben nog steeds last van de rook. De brand is sinds donderdag onder controle, maar het nablussen kan nog weken duren. Door de noordenwind trekt de rook nu naar bewoonde gebieden. De brand in de Deurnense Peel was volgens de brandweer de grootste Nederlandse natuurbrand in 40 jaar. 800 hectare natuur is in de as gelegd. Scholen in Italië blijven tot en met de zomervakantie gesloten. Dat heeft premier Conte in een interview gezegd. Hij vindt wel dat economische activiteiten snel moeten worden hervat. Mogelijk volgende week al. Met name sectoren die zich richten op productie en export. Italië is zwaar getroffen door het coronavirus. Ruim 26.000 mensen in het land zijn overleden. Het aantal Duitsers dat is overleden door het coronavirus is gestegen met 140 naar 5.640. Dat aantal bevestigde besmettingen steeg met ruim 1.700 en dat is minder dan een dag eerder. De Duitse bondskanselier Merkel zei donderdag dat Duitsland pas aan het begin staat van de coronapandemie. Vanaf volgende week zijn mondkapjes verplicht in het openbaar vervoer. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft een brief gestuurd aan bouwvakkers die bezig zijn met de opbouw van een nieuwe stad. Het is volgens Chinese staatsmedia het eerste teken van leven sinds het begin van de geruchten dat hij ernstig ziek is. Ook zijn trein is gezien bij zijn buitenverblijf in een kustplaats Wonsan. Verder is het nog volstrekt onduidelijk hoe het is gesteld met de gezondheid van Kim Jong-un. En het weer in het noorden eerst nog bewolkt, later vrij zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden, alleen op de Wadden iets frisser. En morgen op Koningsdag is het vrij zonnig... met soms wat sluierbewolking en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. is Wijnand Zwaan bij de ANDB. Er staan op dit moment geen files. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 De laatste dag is een leef alsof de morgen.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 Is een leef, Alsof de morgen niet bestaat Alsof het nooit echt af is Een leef, Pak alles wat je kan a a a alles wat je kan Hele goedemorgen Zandvoort Vandaag zijn we weer live Twee uurtjes tot en met twaalf uur je hoorde André Hazes, junior met Leef. Mijn naam is Thomas de Jong, ik ben dus uh, vandaag uh, tot 12 uur live bij jullie hier op ZFM. Uh, we gaan zo meteen rond half 11 gaan we bellen met uh, Leon voor de laatste nieuwtjes. En om half 12 gaan we bellen met Ben Zonneveld voor de groeten. Wil jij nou ook live in de uitzending komen? Dat kan natuurlijk. Bel even naar de studio op 023 573 0393. 023 573 0393. Of wil je de groeten doen? Dat kan natuurlijk ook. Stuur even een mailtje naar b.zonneveld.zfmzandvoort.nl. En wie weet, kom je dan ook live in de uitzending. En we gaan natuurlijk tussendoor heel veel muziekjes luisteren en updates geven. Wat betreft het nieuws. Zoals deze van Dua Lipa. En don't start now.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 giving eyes looking back at me from the other side like you understood me Eva Max, alone. I'm not gonna make it alone. Ja, na de, uh, de persconferentie van afgelopen dinsdag. waar de premier Rutte vertelde. dat de scholen uh, mondjesmaat. of voor de helft. enigszins weer open kunnen. Um, is, zijn de collega's van Haarlem 105 van de week. Uh, even wezen bellen. met de Maria School uit Zandvoort. En wij gaan er even een stukje naar luisteren over. Uh, ja, over hoe hun omgaan de Maria School met de nieuwe coronamaatregelen. Timmerman in gesprek, directeur basisschool Maria School in Zandvoort. En dat in relatie met dat de scholen voorzichtig geopend gaan worden. Marjan, goedemorgen. Goedemorgen, Albert. Vertel, hoe zijn jullie voorbereidingen op dit moment? Ja, die staan al helemaal strak op schema eigenlijk. We zijn inmiddels gewend heel snel te schakelen. En we zagen natuurlijk al een beetje aankomen, dus we hebben al van, hadden al van allerlei scenario's voorbereid. Maar we staan nu helemaal georganiseerd voor twee dagen lesgeven aan de halve school en dan twee andere dagen aan de andere helft van de school. Met schema's voor binnenkomen, gefaseerd, want de stoep is smal, dus dat past allemaal niet. En wat de kinderen op school moeten doen en dat ze thuis hun Chromeboek nog mogen bewaren om thuis uh, digitaal verder te gaan. Nou... Uh steriele pompjes, uh, wat is het allemaal, zeep, um, extra papieren handdoekjes, dat soort dingen allemaal. Oh, dat is spannend hè, dus eigenlijk um, um, je collega's, um, docenten, um, hoe kijken die ernaar? Zijn ze er gespannen of vanwege besmettingsgevaar of en dat ze thuis kinderen hebben zitten of, of ouders? Hoe, hoe gaat dat? Nou, ze zijn sowieso blij dat ze de kinderen weer kunnen zien. Maar ze denken ook wel na over um, wat doet het met volwassenen natuurlijk hè, want... En hoe ga je de kinderen goed helpen als je eigenlijk als volwassene tussen de volwassenen en het kind nog anderhalve meter afstand moet bewaren? Ze zitten al te denken over tafels aan elkaar... dat ze dan hun schrift op het ene hoekje van de tafel moeten leggen. Dat je van een afstandje kijkt of het goed gegaan is. Ja. Dat soort dingen. En de, de overdracht of de, het kind wordt... Vele kinderen worden dan natuurlijk gebracht door de ouders. Hè? Hoe, hoe hebben jullie dat in beeld, hoe je dat gaat doen? Ja, de, de ouders mogen bij ons wel het plein opkomen. Mm -hmm. uh, er staat in allerlei voorschriften, dat mag niet, maar dat kan bij ons niet. Want dan zou je gewoon een enorme opstopping op de stoep krijgen. Ja. Dus ze mogen het plein opkomen, maar daarom komen ze wel in verschillende shifts naar binnen. Niet de hele school tegelijk. Dus er is een groep die mag om half negen komen en er is een groep die kan om kwart voor negen komen. Ja, spannend, hè? En uh, ja. hoeveel, hoeveel leerlingen uh, zitten bij jou op school? Bijna 170 op het ogenblik. 170, dus dat gaat door de helft heen. En dus uh, dan, dan boven de 80 zo, rond de 80 kinderen per keer uh, kunnen jullie uh, um, zeg maar bedienen. Ja, ja, ja. En door de klassen heen, dus van de eerste groep tot, tot groep 8, hoe, hoe gaat dat? Ja, daar zitten ongeveer uh, 10, 12 kinderen per klas dan. Ja. Dus er komen er zes tegelijk binnen smorgens. Nou, die, die, die hebben een kwartier om binnen te komen. Dus ze komen ook niet à la minuut allemaal tegelijk. En die moeten dan eerst hun handen wassen. En dan beginnen ze met lezen in de klas. En dan komt de volgende shift. Die gaat ook eerst lezen. En dan gaan we om negen uur met alle lessen beginnen. Ja, wow. En we hebben expres ja. gedaan dat we geen tussenschoolse opvang doen en dat soort dingen. Ja. Dat de kinderen met de juf eten. En dat ze dus maar één volwassenen zien de hele dag. Dat er niet... Uh ook allerlei kruisbesmettingen kan plaatsvinden of ja. zo, als dat al is. Ja. En de spelen op het schoolplein? Ja, ook allemaal apart in de groep, per groep. Wij dachten eerst we gaan gezellig nog uh, drie groepen bij elkaar. Dat kan natuurlijk makkelijk, dertig kinderen. Maar mm -hmm. nu heb ik weer gelezen dat we dat het niet de bedoeling is dat de groepen mengen. Dus ik denk dat we maar strepen op het schoolplein gaan zetten. Jij tot hier en jij tot daar. Want je kan natuurlijk niet iedereen om de beurt laten spelen Dan ben je de hele ochtend pauze aan te houden. Dat klopt ja. niet op. Hey, wanneer is de datum dat jullie open gaan? De eerste schooldag? 11 mei. De Maria School over de nieuwe maatregelen. 11 mei gaan ze dus weer Mondjesmaat open. Wij gaan luisteren naar Adventure of a Lifetime: Coldplay. Let it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 and just give me a reason. Ja, we gaan nog even luisteren naar uh, The Weekend met Can't Feel My Face. En daarna gaan we bellen met uh, Leon voor de laatste nieuwsupdates. And is But at least we'll both be beautiful And stay forever young. This I know. This I know.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 Ik met I can feel my face. En aan de telefoon hebben we Leon. Leon, goedemorgen. Goedemorgen, Thomas. Jij hebt voor ons, als het goed is, het laatste het nieuws. Ja, nou, er is natuurlijk vandaag toch niet zo gek veel nieuws. Uh, wat we zien is uh, dat uh, alles rondom de corona zich ja, stabiliseert. Uh, op de IC loopt het uh, ontzettend terug, dus dat zijn toch op zich wel uh, hartstikke mooie zaken. Ik open nu even mijn computer. Eh, want er zijn natuurlijk toch wel andere dingen die langskomen. We hebben de brief van de burgemeester aan de bewoners van Zandvoort en Benveld. Eh, ja, waar die toch eh, ja, met tegenstrijdige gevoelens zijn. Nou ja, dat hebben we allemaal. Eh, het is hartstikke mooi weer en we mogen niks. Eh, we mogen ook ja, iedereen die graag naar Zandvoort zou willen komen. Het kan allemaal nog niet. Dus we zullen nog even geduld moeten hebben. Um, wat we wel zien, dat het is de week van kleine versoepelingen. Um, we zien dat de, uh, de kids weer uh, deels naar school mogen. Uh, hoe dat precies uit gaat lopen, er zijn ook wel weer gedachten dat ze eigenlijk helemaal weer naar school mogen. Maar goed, dat, dat zo de komende week zal dat zich wel gaan, uh, gaan uitwijzen. Um, wat hebben we nog meer... We hebben natuurlijk iets, eh, morgen is het eh, Koningsdag. Nou, dat is inmiddels eh, verworden tot Woningsdag. En eh, ja, het is natuurlijk een, een, een ander programma dan normaal. Eh, om eh, 6 uur 19, ik eh, kijk even op de achterkant van de Zandvoortse Courant, worden we geacht eh, Zandvoort rood, wit, blauw en oranje te maken. Ik vind het wel een goddelijke vroeg moment, hoor. Als ik dat mag zijn. Toch? Laat me Ja, mee. zeker. Eh, ja, dan om kwart voor tien. Het luiden van de klokken in heel Nederland. En om tien uur, en dat vind ik wel leuk, het uh, uh, Concertgebouworkest uh, speelt het Wilhelmus. En uh, we worden allemaal geacht vanuit de deurenopeningen, de balkons, voor mij met op straat. Daar mogen wij eigenlijk niet komen. Uh, gewoon mee te zingen. Dus op zich is dat wel een heel leuk initiatief. Ik heb van de week op tv zitten kijken hoe ze dat opgemaakt hebben. Grandioos. Plukjes van vier die aan het spelen waren. En later is daardoor fabuleuze techniek. En de man die erachter zat aan elkaar geplakt tot een ontzettend mooi stuk. Dus om tien uur. Uh, ik weet niet wie er morgen in de studio zit. Maar we moeten uh, eigenlijk... moeten eigenlijk het goed is ja. Hè? Jaap Koper, als het goed is. Oh, Oké, okay. dan uh, stuur ik nog wel even een appje naar Jaap dat hij dat even aanzet. Want uh, we kunnen hem zo oppikken van de stream. Ja. Uh, dan hebben we om vier uur de Nationale Troost. Uh, troost, nee, de Nationale <laughs> Toast. Ja. ja, we zijn zo wel een troost op de dag. Tot slot. Uh. Nou, dat is dus dat je nou, opnieuw vanuit de tuin, vanaf het balkon, een glaasje inschenkt en de Nationale Toast op.nl gaat bekijken. Nou, wat is er ander mooi nieuws? Het mooie nieuws is toch wel dat onze Ben, de Ben van de Veld, en nu een echte zetter is, een legendesantwoordiger en lid is van de orde van Oranje Nassau. Het is, uh, ja, ik vind dat hij het verdient. Je, je komt hem zoveel tegen op allerlei facetten, uh, in evenementen, in, uh, nou, laten we maar kijken met uh, de, de historische Grand Prix. Uh, met de runnen, de circuitrun, uh, nou bedenk maar, als er niet bij is, volgens mij loopt het dan ook niet goed op. Echt, van hoort er helemaal bij. Ik uh, feliciteer hem ook nogmaals langs deze weg. Uh, een ander leuk nieuwtje van ZFM is, is dat we vanaf dit moment weer in de lucht zijn op DAB+. Dus we kunnen weer digitaal verluisteren op kanaal 6A. Dus dat betekent dat de inwoners van Zandvoort, Heemsteden, en halen en de haren, en directe en de Omgeving via DAB Gewoon kunnen luisteren naar Zetten van Zandvoort. Hoe mooi kan het zijn? Dus dat is ook al een stap. Uh, wat hebben we nog meer? Ja, er was van de week nog even een klein interviewtje met Jan Langers. Uh, dat was met uh, NH. En ja, die acht het niet. ...aannemelijk dat het dit jaar nog door kan gaan. het zou toch wel verdomd jammer zijn, maar... Uh, ...dat heeft ook te maken met het besluit dat uh, alle evenementen tot 1 september... ...dat die gewoon verboden zijn. Wat jammer is, maar wat wel terecht is. En ja, Het wordt voor de VIA steeds moeilijker en moeilijker om nog op een leuke manier... ...een kalender in elkaar te sleutelen. Dus ja... We worden op de hoogte gehouden. We zien het uh, voorbij komen. Um, het zou jammer zijn. Maar goed, dan gaan we gewoon volgend jaar. Dan volg je het Zeker. Nee, of wat ik ook uh, voorbij hoorde komen is dat ze dan uh, zonder publiek in september of zo wouden racen. En dan, ja, uh, maar maar wel, wel zeg maar weer als compensatie dat ze er twee jaar extra voor terug kregen of zo. Ja, ja. er zijn allerlei dingen die uh, voorbij komen. Maar ja, zonder publiek. Ja, ja, het is wel. Ja, ja, ja. En dan voor de eerste keer... Het wordt weer... natuurlijk wel op televisie gebracht, maar ja. ik denk dat het heel sterk afhankelijk is of we uh, uh, tegen die tijd ook uh, met met grotere groepen bij elkaar kunnen zijn. Uh, als er in ieder geval een bescherming is tegen het uh, virus. En, ja, we weten met z'n allen niet hoe lang dat nog gaat duren. Nee. Um, ja, er staat natuurlijk van alles op het spel. laten we eerlijk wezen. Er zijn ook na 1 september zijn er nog uh, ongelooflijk veel leuke evenementen... waarbij je nu nog steeds een vraagteken bij moet zetten of dat allemaal wel kan. We moeten en we zullen gewoon ontzettend voorzichtig blijven. Hè? Je ziet het wat wereldwijd, zie je ziet overal wel versoepelingen... maar je ziet aan de andere kant, kijk maar eens even naar Amerika... hoe ongelooflijk hard het op dit moment gaat... En uh, uh, ja, laten we in godsnaam voorzichtig zijn. Dus ja, dit is eigenlijk een beetje van vandaag. Het, uh, het wordt weer mooi weer. We zien het lijks van weer blauw worden. Dus uh, we mogen er best wel even uit. He even een overtje. En we moeten natuurlijk even met het ommetje van uh, uh, uh, maken. Maar niet blijf op afstand. Doe voorzichtig. En uh, dan komen we dus best met de ogen doorheen. Zeker. Ja. Dat waren ze voor vandaag. Dat waren ze voor vandaag. Ja, helemaal goed. Dankjewel, okay. Leon. Doei, doei. Ja, dus Leon. Ik zal zo meteen nog even kijken of ik dat uh, stukje van Jan Lammers kan uh, vinden. Kunnen we daar even naar luisteren. Eerst French Montana en Unforgettable. En spontane, dus met Unforgettable. Zoals net al met Leon besproken. Had hij het over een uh, stukje wat Jan Lammers uh, vertelde: Over nou ja, wat betreft het circuit en corona nu.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 meer voor de gezondheid van de mensen uh, nog veel belangrijker dan natuurlijk uh, een Formule 1 race. Ja, dat was dus Jan Lammers tegen NA Nieuws over uh, wat betreft corona en het circuit. Wij gaan luisteren naar Mabel en Boyfriend. Ik ben looking for somebody. Trying to kick it with somebody. I need a roep or something sweet. Same time. Got his hands up on my body. I wanna get hot when you're taking low low Make me feel strong when I'm taking control I've been looking for my shorty So come and get it if you got it Ride or die I've been looking so long for a guy to tell me on I want a boyfriend Yeah, yeah I want a boyfriend Yeah I've been looking like Damn niggas I ain't looking for forever I had so much stress from my ex to the next one You better love me better I need a bad boy that don't bring me drama He ain't tryna run when he get the nana Boy, you ready for the pleasure And don't you know it's not or never For a man who can take that heat Want a boyfriend, but not too sweet My baby got a bit tough while he running that street Is he ride or die? I've been looking so long for a guy but turn me on I want a boyfriend, yeah, yeah I want a boyfriend, yeah I've been looking like them, a boyfriend. so put it on me. I'm looking for a man who can take that heat. I want a boyfriend, but not too sweet. My baby got it bad for running that street. You he ride or die? I've been looking so long for a guy who'd turn me on. I want a boyfriend. Yeah, yeah. I want a boyfriend. Yeah. I've been looking like that nigga.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 from my lips is a stream of absurdity En Snake automatic. Hier op ZFM. Ik ben nog tot 12 uur, uh, tot 12 uur bij jullie. En uh, vanmorgen is er een goed bericht naar buiten gekomen vanuit China. Want namelijk in Wuhan, waar uh, de corona-epidemie uitbrak... Uh, zijn inmiddels alle coronapatiënten ontslagen uit het uh, ziekenhuis. En uh, uh, dat vertelt een woordvoerder van de Chinese Gezondheidsautoriteit...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 Zometeen uh, even, gaan we even luisteren naar het nieuws natuurlijk. En om half twaalf gaan we bellen met Ben Zonneveld. En wil je nou nog even live in de uitzending komen... zometeen in het uh, tweede en laatste uur dat we live zijn vandaag. Dat kan, bel even naar de studio 023 573 0393. En dan gaan wij uh, dit uur afsluiten met Karel G en Nicky Binas met Tusa. Ja, be the Ya no tienes cosas Hoy salió con su amiga pa' matar la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 Queen. Ah.